is dat een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Het weer vanochtend vroeg nog overal temperaturen onder nul. Verder vandaag veel zon en weinig wind bij een graad of vier. Dit was het... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het is een gemiddelde ochtendspits. Er staat in totaal 155 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knoopend Hoevelaak en Eénbrugge 7 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Rodevaar en Sveen en Zoeterwouder en Dijk 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en de Raasdorp 8. A15 Gorkem richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ambacht 6 kilometer. En verderop tussen de Lopen de Ridderkerk en Vaanplein nog eens 8 kilometer richting Europort. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoppen Lunette en Utrecht Veemarkt 5 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Utrecht is de linkerijs dicht. En op de A27 Almere richting Utrecht is dus het langsgebreide stilstaan tussen Eemnes en Utrecht Noord over 13 kilometer. A28 Zwolle Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Afritmaar Maar 9 kilometer. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen de Afrit Oud-Beijeland en Knoppen Vaanplein staat 5 kilometer.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 SHUT right I'm oh. oh.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 Ze is daar op zoek met uh, Maxima en Alexander. die ook hun schoenen hadden uitgedaan. Zo hoort het nu eenmaal, verdedigt minister Roosendaal de Oranjes. De PV heeft kamervragen gesteld. Wat een onzin, hè? Ja, maar dat. Uh, je pas je toch aan aan de cultuur. Tenminste, ja, dat ja, vind ja, ik. Waarom zou een koningin? Omdat uh, de koningin van Nederland ja. is. Zou ze dat niet hoeven? Zat er nergens op? Ja.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 Maar ja, bij het Italiaanse eiland Giglio, Gillo. Gillo. Gillo. Gillo. De ongeveer 2, 4200 opvarenden van de 2, uh, 290 meter lange Costa Concordia zijn behulp van reddingsboten geëvacueerd. Ja, een beetje Titanic hè, lijkt het wel. Ja, alleen is het denk niet gezonken het schip bijvoorbeeld. Hij is, hij is gezonken. Wel ook. Ja, oké. Okay. Hij, hij viel helemaal om. Hij wat ze dan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 dat ze nog steeds niet weten wat de allemaal precies is. En dat dus, uh, de Amerikaanse politie heeft uh, gezegd dat ze een officieel doodverklaard zijn. Ja, ze is juridisch doodverklaard nu. Ja. Die jongen moet dan nou toch achter die as zitten? Waarom vertelt hij niet gewoon wat er nou precies gebeurd dus, ja, is? Ja, ik weet het is. ook niet. Want, uh, hij deed niet in zijn eentje, het was toch nog in mijn Ja, klopt. mensen, van... nou ja, dat is niet... Ja, maar wie zegt dat het waar is? Ja, oké, okay, tuurlijk, maar toch. Hij is dan niet wie zegt dat hij het ook heeft gedaan, hè? Ja. Er is natuurlijk een grote kans dat hij er iets, in of of iets mee te maken. Misschien heeft het wel gebeurd, maar dat is nog niks bewezen. Nou ja, oké, okay, maar dan nog. Het ja. toch wel fijn voor die ouders, zijn, dat is ook weer opgelost, ja. ja, klopt. Nog nooit reden zoveel treinen op tijd als vorig jaar. Bijna 95% van de treinen was precies op tijd. Er was hooguit in een paar minuten vertraging. In 2010 was dat nog 92%. Uitgevallen treinen zijn niet meegeteld. De treinen hadden in 2011 minder last van blaadjes of sneeuw. Dus dat zal dan een reden zijn. Treinen reden beter om, omdat ze minder last hebben van blaadjes en sneeuw. Ja. Nou, er zit natuurlijk wel Aha. wat in hè? Ja, nog uh, minder... Uh...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 Heeft overgeplaatst. De 58-jarige Bleker heeft drie kinderen uit een eerdere relatie. Nou, weet jij niet hoe Henk Bleken eruit ziet, hè? Nou, ik, heb, ik heb verhalen gehoord over uh, Henk Bleker bij de. Uh, bij, ik hou van Holland, ben je mee, een keer. Ja. Dan was hij heel erg met zijn met zijn zelf bezig. Maar. Ja, is het zo? Ja. Dit is Henk Bleker. Nou, luistert, zie niet, maar even voor jou. Ik vind het knap. Ik weet niet hoe die het flikt, maar. Ik denk, respect, ik denk toch? geld. Dat zou best heel goed kunnen.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 De landing slaagt perfect. Alle inzittingen uh, overleven de landing in het koude water. En het is vandaag de geboortedag van Ronnie van Zand, Zanger, liedje van Linaard Skinnerd. Linaard Lienert, Skilert, Nou dat liedje, hun, hun zijn bekend van het liedje Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. En hij kwam uh, in 1977 uh, om het leven bij een vliegtuigongeluk. En vandaag...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 Handen in de lucht en groeten aan je kant. Welke tantranteling? Welke lean lean back? Oh, handen in de lucht en groeten aan je kant. Welke tantranteling? Welke lean lean back? Oh. Hand in the air and groot on your tumb. Rock the tumb tumbolini, tumbolini lean, -lean. back. Oh, hand in the air and groot on your tumb. Rock the tumb tumbolini, tumbolini lean, -lean. back. Tumbolini is the baddest bitch you ever seen. Give a smile, you're put defying gravity. Lean and straddle, what else? Me and the baka. Lord have mercy, bass lift for Papa. Tante Lien is een dansing queen Er zijn geen woorden voor behalve in het Frans misschien Alle aandacht vindt ze prachtig vriend Ik zie te staan en ik zeg alleen maar baby. Lien Tante Lien prachtig wie een Ietsje ouder, maakt nog steeds amazing, amazing. Lekker amazing. gek, yep. een beetje crack crack. Fan van de jeugd en stiekem ook van lelijk. Tantelien, ik word helemaal warm van yeah. je. 100% bad bitch, niks geen Franje. Sticker aan de hele roos champagne. Yeah. Sticker moet ik een beetje blauzen van je. Handen in de lucht en groeten aan je tand. tante, Rock lean back. Oh, handen in de lucht en groeten aan je tand. tante, Tantelin, wakker back. Oh, handen in de lucht en groeten aan je tand. tante, Tantelin, wakker lean back. Oh, handen in de lucht en in de middle in the middle dan the night. We're in the middle of the the middle in the middle of the night. We're in the middle of the night. We're in the middle of de night. We're in the middle of the night. We're in the middle of the night. We're in the middle of the night. We're in the middle of the night. of ¡Gracias! Opzij. en weinig weten het Bloed op de straat tegeltjes geen geschreeuw Geen niks, het ging zo snel Voorbij, en wat gebouw er, Dat is tussen jou en mij En dat is waar het blijft tante Ik heb niks, geen kruim, geen zin Tante Lien, Ze hebben niks op jou en mij op jou en mij Ze hebben niks op jou en, Fakes up, Fakes up, jou en up, mij Niks op jou Handen in de lucht en groeten aan je kant Welke tante, Tante Lien lean. lean back, oh handen in And the and the lug, and the lug, and the lug, and the lug, the lug, and the lug, and the lug, the lug, and the lug, and the lug, and the lug, and the lug, and the lug, and the lug, the lug, and the lug, and the lug, and the lug, and the lug, and the lug, and and the lug, and the lug, and the the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 India best Alpha Smack, Met Money, memory stop and leave you waiting on the left then go down lap get down the back the leave back on the left then go down lap down down the link the leave back on the left then go down lap down down the link on the link down the get money. Oh.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 C'è il Ja, dat hoor je niet vaak op de radio. In Italiaans liedje door de Luca di en Calma. En San Giovredo. Zondag in Ja, nou, Best netjes, hè? Zit op de hoogte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 met een bondkraag. Van de ander is enkel bekend dat hij een oranje uh, of rode jas droeg. Bij de aanrijding is een damhert afkomstig uit de Amsterdamse Waterlijnduinen ernstig gewond geraakt. De aanrijding vond vrijdag 6 januari 2012 plaats op het Korn van Lindenstraat. Een straat gelegen aan het duin in het zuiden van Zandvoort. De automobilist is na het incident doorgereden. Omstanders zagen die leiden en alarmeerden de politie. Het hert was ernstig gewond en had diverse botbreuken. De politie belandt het hier vrijdag uit zijn lijden te verlossen. Buiten de, ogen, buiten de ogen van het publiek om. Mensen die het gezien hebben worden verzocht contact, te nemen, contact op te nemen met de politie in Zandvoort via 0900 8844.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 We profiteren, we profiteren deze zondag van een prachtig mooi weer met veel zonneschijn. Hij is overal in de regio droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidoostelijke wind. De temperatuur staat naar waarde van 5 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en wij zwakke tot matige zuidoostelijke wind. De temperatuur naar ongeveer min 3 graden. Morgen uh, is het uh, weer rustig weer met veel zonneschijn. Daar blijft het wederom droog en er waait een zwakke zuidoostelijke wind. De temperatuur is eigenlijk maximaal 3 of 4 graden. En maandag en dinsdag nacht, maandagavond en dinsdagnacht, uh, waait de wind van het zuidoosten naar zuidwest, hij blijft zwak en uh, van, zwak, uh, zwak van, uh, van kracht. De temperatuur daalt naar ongeveer min 2 graden. Ah.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 up, Let me feel you upside down, slide in, slide out, slide over here, climb into my mouth now. Just, Zapap, Zapap, I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 at all Asteroids Galaxy Tour en wat is die leuke Hard Attack en daarvoor de Jason Mraz en Butterfly. En had je gehoopt dat de winter achterwe achterwege zou blijven hier in Nederland?